Ja, Anne Lauwerijs, je speelt hier uh, Moeder Overste in de Sound of Music. Ja, die première, hoe is die voor jou geweest? Goh, een première is altijd spannend. We hebben al een tweetal weken gespeeld en je begint een beetje... Uh, geroutineerd zal ik niet zeggen, maar je weet waar de mensen reageren. Maar een première publiek is altijd spannend omdat het veel genodigden zijn. Collega's, persmensen, uh, niet zo een gewoon normaal publiek. Maar ik moet eerlijk zeggen, de mensen waren heel enthousiast. Dus het ja. was voor ons wel uh, leuk. Ja. Je hebt een heel mooi nummer, Bergen en Dalen op het einde zowel van deel 1 als uh, deel 2, dus ja, jij, jij doet eigenlijk de finale. Ja, ik stuur de mensen naar huis met eigenlijk, voor mij persoonlijk was dat altijd het mooiste melodietje uit The Sound of Music. Ik heb uh, een tiental jaar geleden, alleen, tot een tiental jaar geleden zelf, drie seizoenen Maria gespeeld. Uh, dat was nog een productie van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. En ik had altijd zoiets van, ik zing nu zoveel als Maria, maar nu Climb Every Mountain. Voor mij het nummer van de Sound of Music ja, is eigenlijk een nummer voor Moederoverste. Ja. Dus voor mij, ik wou er absoluut bij zijn deze keer. Omdat het net op het goede moment komt, ik heb net de goede leeftijd. Ik kan zelf geen Maria meer spelen, daar ben ik te oud voor. Ik geef het dan met heel veel liefde door aan Deborah, want ze speelt het geweldig. En ik mag dan de Moederoverste spelen. En dat was voor mij is de cirkel rond, deze productie. Ja. Heb je het gevoel van dat dit een compleet andere productie is dan in, bij het Ballet van Vlaanderen destijds? Een andere aanpak of zo? Um, ik moet eerlijk zeggen, het is een aanpak die meer ge, gericht is op een kinderpubliek van de Efteling. Uh, wij hebben het allemaal een beetje strakker gespeeld. Het podium was ook strakker. Uh, onze vrouw Schmid was Marilo Mermans die dat op een fantastische, strakke manier speelde. Hier is dat ook een, een heel aangename mevrouw die dat ook leuk speelt. Maar meer op een, op een manier van, het is een kindervoorstelling. Dus de accenten liggen iets anders. Uh, maar wat er hier zeker heel positief is, zijn de mooie decors en de mooie kostuums. Heel mooi. Ja. Wat vind je van Deborah, die, haar, die had hier haar eerste hoofdrol uh, speelt? Oh, ik ben zo blij voor dat meisje. Echt waar, ik heb twee jaar geleden met haar in Kuifje gestaan. Dan speelden ze ook een, een klein rolletje. Het is zo iemand die altijd een beetje... Ja, hoe zou ik het zeggen, wat gedoemd is om in het ensemble te spelen en altijd de understudy te zijn van de, van de hoofdrol. En ik haar daar echt, want ze verdient het echt, ze heeft een prachtige stem. Het is een heel sympathieke vrouw. Uh, ze, is, uh, ze, wil, ze is er niet op uit om een ster te worden. Ze is er op uit om haar werk goed te doen en ik hou van zo'n mensen. Ja. Na Bergen en Dalen kreeg je het grootste applaus uh, na een nummer. Denk je dat dat te maken heeft met het nummer of het feit dat je klassieke school bent? dat het een andere manier van zingen is. Het is beide. Ik moet eerlijk zeggen, het is een godsgeschenk om zo'n nummer te mogen zingen. Want het is zo'n prachtig nummer, dat is ook al in zoveel verschillende uitvoeringen gebracht. Iedereen kent dit nummer ook. Je stuurt de mensen daarmee naar huis, het arrangement is prachtig, met heel veel, heel veel orkestleden, het is heel bombastisch bijna gebracht. Ja, en als je dat dan nog een beetje goed kan zingen, met een klassieke stem, wat zich eigenlijk heel goed leent voor dat nummer, ja, dan, dan stuur je de mensen echt wel gelukkig naar huis en dat voel ik wel. Ja. De Sound of Music zal waarschijnlijk het seizoen bepalen, de seizoensmusical van dit jaar zijn. Volgt er na dit uh, nog iets voor jou? Heb je iets op het oog al? Oh, ik heb zo'n druk, druk uh, seizoen. Ik heb echt... Dit jaar, ja, als zanger is dat altijd het gaat met zijn ups en zijn downs. Ik heb nu nooit geen werk gehad, maar dit jaar heb ik echt heel veel muzikaal mooi werk. Dus ik heb de moeder in de Sound of Music. Ik speel direct als we hier gedaan hebben, speel ik de hoofdrol, de vrouwelijke hoofdrol, in een, uh, in een heel mooie opera der Vampier van Marshner. En daarna mag ik de Rosalinde spelen, de vrouwelijke hoofdrol in Die Fledermaus van Johan Strauss. Dus tot einde mei zit mijn seizoen vol echt heel mooie momenten. Ja, je hebt geen reden tot klagen, terwijl uiteindelijk in de musical sector er is niet veel na de Sound of Music. Dus jij kan terugvallen op, op jouw veelzijdigheid eigenlijk. Wel, dat is eigenlijk altijd mijn bedoeling geweest. Ik ben nu ongeveer een achttiental jaren in het vak, denk ik. En ik heb me nooit willen toespitsen op één speciaal medium. Toevallig heb ik heel veel musicalrollen gekregen, een aantal jaren terug. Omdat ik, ja, ik was een jonge sopraan. Uh, ik zag er ook jong uit, ik had een, een mooie hoge stem. Dus ik kreeg al de vrouwenrollen. Maar ik heb toch altijd blijven ook wat klassiek doen. Een beetje opera als ik kon, een beetje een operette, veel concerten. En dat is nu eigenlijk mijn grote geluk. Nu ik eigenlijk te oud ben geworden om de jonge rolletjes te doen en er eigenlijk voor oudere vrouwen niet zoveel is, ben ik heel blij dat ik in de opera, in de operetta, en in het concertwezen nog veel werk heb. Ja. Oké, okay, dankjewel anne Laurijs. en nog heel veel succes met de Sound of Music en de volgende rollen die je gaat doen. Dankjewel.